Mariette Krol met het NOS-journaal. In de VS is opnieuw geprotesteerd. naar aanleiding van de dood van een zwarte arrestant in Minneapolis afgelopen maandag. In tientallen plaatsen gingen betogers de straat op. en hier en daar kwam het daarbij tot geweld. Zo werd in Atlanta het hoofdkantoor van televisiezender CNN bestormd. en daar zijn ook vernielingen aangericht. In Minneapolis werd ook weer gedemonstreerd. ondanks een avondklok die daar is ingesteld. Vrouwelijke ambtenaren onder de 35 jaar ondervinden in hun werk regelmatig ongewenst seksueel gedrag. Ongeveer 15% van hen had daar het afgelopen jaar mee te maken, blijkt uit onderzoek van het CBS. Verreweg de meeste ondervraagde ambtenaren vinden dat hun organisatie genoeg doet om ongewenst gedrag tegen te gaan. Vanaf dinsdag is er weer bezoek welkom in tbs-klinieken en jeugdinstellingen. Er wordt gewerkt met plexiglas om besmettingen van met het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Ook mogen gedetineerden vanaf dinsdag in uitzonderlijke gevallen... tijdelijk de gevangenis uit voor bijvoorbeeld de uitvaart van een dierbare. Een derde van de EHBO'ers is bereid om een onbekende te helpen... ook als ze geen anderhalve meter afstand kunnen houden. Ook een derde wil wel helpen, maar alleen met voldoende afstand... blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis...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 Het weer nog, veel zon, maar vanmiddag ook wat stapelwolken bij 20 tot 26 graden. Vooral in het zuiden wordt het warm. Morgen meer bewolking en iets koeler, maar het blijft droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Sorry, Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten tot er iemand langskomt om de telefoon op te rapen. Het kan wel een uur duren. Een uur? Willen we hebben hem een hulphond gedacht. Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Sleutels en post. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen... ...helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan De Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Ah, helpt u wel. Stand by all systems.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 Oh, yes, morning uh, dickhead. Uh, goedemorgen. En uh, wat zijn dit voor uh, types? Nou, dat weet ik moet iemand anders maar even zeggen wat voor types we zijn. Dat weet ik allemaal niet. Het is uh, zonnig in is de antwoord fijne toestel op aanstaan. Wat een raar beeld. krijg ik in één keer op mijn ja. rechter monitor. Wordt vast nou, uitgelegd. Uh, iemand heeft zichzelf niet uitgelogd. Oh. Dus daardoor ben ik dan... Uh... Niemand logt zich ook meer tegenwoordig uit. Je, Je staat altijd ingelogd, want alles wordt in de grote gehouden. Hey, Zeker, dat gaat zo uh, door. Uh, Wie is dat Toebak nou leeft? weer, die ik nou ja, Geen idee. Dat is ah. iemand die uh, Polly heette volgens mij of zo. Hey, goed, uh. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is CFM. Toebak leeft. Jawel, uit een zonnig zandvoorts. En we gaan bijna lossen. 1 juni. Oh nee, ja. 2 juni, juni wordt het dan uiteindelijk, geloof ik. Hè? Nee, maandag. Maandagmiddag ja, Maandagmiddag om 12 uur is 1 uh, ja, is ja, 1 juni? 1 ja. Juni. Ja, oké. Okay, oh, de, we hebben er zin in. Nou goed. Ja, ik heb er zeker zin in. Ja, het is een week vol gebeurtenissen. En uh, nou goed, gisteren uh, we hopen we doen ook over die slachterij. Ja, het is, toch, het is best wel een mannen dingetje natuurlijk hè. Iets met slachterij. Dat toch, dan doen ze toch vlees? Dan slachten ze toch uh, dieren en zo voor vlees voor de barbecue? En aan komende weken gaan we toch ook weer barbecue. Ja. ja. dus ik hoor echt iets over. Wat was dan het probleem? Er liggen bijna lepeltje aan lepeltje, zeg ik dan. Oh ja, die mensen die, die, die slachten, die, uh, die liggen bijna lepeltje aan lepeltje. Dat zou dan. Zegt dat lepeltje, lepeltje liggen? Dat zou een mogelijke verklaring zijn. Ik lig al jarenlang een lepeltje lepel meer, maar goed, die gasten schijnen lepel, lepeltje te liggen. Ja, dus er is niet meer plek. Er is niet meer plek. Er is een klein huisje. Als ze natuurlijk uh, nou, bijna weinig uurtjes vertoeven en dan moeten ze weer aan het werk. Ja, je maar hoort goed. ook wel eens dat die gasten dan uh, dan is het best toch warm. Dan gaat die ene de dienst en de andere gaat er weer lekker in, lekker warm. Dat was vroeger op de, de uh, kopverdij volgens mij, was het ja. dat zo? Mm. Ja, dat ja dus dat is natuurlijk een broeinest maar voor virussen en bacteriën en. Plooien, ja, Zoem ze allemaal zo... Uh, ga maar even weer ja, inzoomen, uh, in dat soort dingen. Nee goed, nou. allemaal wel leuk hoor, die vraag. Allemaal heel vervelend. Maar even één ding. Eén vraag komt dan niet meer op. Gerry, nog even voor de mensen die zich zorgen maken over het vlees... dat van dit bedrijf afkwam. Is het eigenlijk veilig? Volgens deskundigen, volkomen veilig het oh, Oké, okay. nou goed, dat maakt het me verder helemaal niet uit, joh. Het vlees, wat van die slachterij komt... is dat veilig voor hem op de barbecue? Dat ja. is even een serieus probleem. Dan kan je hoor. eigen kippetje pakken? Uh, ja, klopt. Ja. Oh ja, dan heb je geen eieren meer. Dat is weer het nadeel. Ja, dat is het een of het ander. Uh, ik vind het eitje toch eigenlijk wel erg lekker. Dus dan weet ik niet of ik nou mijn kip ga slachten. Of dat ik zou denk: van nou, ik eet alleen eitjes. Ja, dat is echt, als, je, als het einde in zicht is, dan pak ik de kip. Ja, ja als het gewoon helemaal klaar is. Ja. Het laatste wat je kan doen. Ja, dat dus ik denk: nou, okay, dan moet hij er nu maar aan. Een vriend van mij heeft maar één kip. Ja, klopt. En die legt wel eieren? Ja, ligt legt wel eieren. Maar... Dus hij nu heeft al gewoon zeven al... in de week. Ja, dus hij heeft er zeven in de week. Meerdere geloof ik zelfs. Er moet altijd één eitje blijven liggen, natuurlijk. Hè. Dat ter Stimulans. Oh, en op een gegeven moment had hij geen eitje meer. Hij heeft een groter ei neergelegd. ik dacht, hij, ik hoop niet dat hij nu war raakt nu. Ja. <laughs> ik denk, wie heeft daar nou dat ei in mijn nest gelegd? Hè? Het kan toch helemaal niet? Ik heb helemaal niet zo'n grote sluitspier. Dat kan helemaal niet. Dat kan, dat kan helemaal niet meer van mij Ik <grijg> Moet je heel erg oefenen? Heel erg oefenen. En iedere keer weer teleurgesteld dat het niet gelukt is, zo'n groot ei? Ja, dat, oh. ach, je haalt het gewoon elke keer weer net niet. Ja. Het, is, uh, het is de, de zaterdagmorgen. Het, uh, ja, het is de afgelopen week ook weer een, een hoop te doen. Dus er ook over. Ik hoorde één mooie uitspraak. Toen dacht ik, van, ben ik het eigenlijk wel mee eens? Kan je... Bad thing for a good cause. Ik, ik hoop dat je hem kan achterhalen waar hij vandaan komt. Bad thing for a good cause. Een bad thing for a good cause. Ja, dus dat was voor uh, de, uh, de dingen in de fik steken vanwege... wat ja. gebeurt in Minneapolis. Het, sp het, het sprak mij toch wel heel erg aan. Ik denk, is wat heftig. Na zoveel jaren nog steeds op dit niveau bezig in Amerika. Ja, nou, ja maar ja, dat is, er is toch wel weer een, uh, een zwarte Amerikaan... Uh, weer... Uh, Gepeopeld, hè? Ja, dat, uh, laten we wel weten. Het is nooit dus een witte. Hè? Nee, nee, en wat roepen ze dan? Twitter, of, uh, Trump op Twitter, hij werd trouwens teruggeroepen, hè? dat was wel heel ja. mooi. Wordt ja. Twitter zelf weer teruggeroepen, Go to shoot him, hè? Of ja. zoiets. Nee, nou, dat was de, When looting starts, shooting starts. Ja. En dan denk ik van, uh, gast, volgens mij is het momenteel elke keer andersom, hè? Shooting starts, ja, looting ja, starts. Ja, dat kwam door... Uh, ja. nou, hij is dus, wel niet geschoten hè, deze keer. Nee, nee dit keer niet. Net klem. Net klem, maar meestal is het ja. gewoon shooting starts, looting starts. Dus je moet de boel niet door elkaar halen, gast. Echt, wat, wat, een, wat een president ook. Gewoon, ja. Je, denk, je verwacht nog wijze woorden, maar nee hoor. Dit soort harde taal gewoon op Twitter. En nee, dat dus mag je niet zeggen, hè? Dat, nee. uh, want uh, en Twitter is ook nog aangeklaagd. En, uh, ja, ja. Ander ja. omdat zij alles maar, uh, alles maar uh, erop laten staan ja Nou ja, moet je kijken wat er allemaal gebeurt. Dat kan je toch allemaal niet bijhouden? Het, nee, nee, maar goed, er is wel allemaal uh, allerlei ritmes algoritmes voor te hebben... die het wel in de gaten kunnen houden. Ja. Dat schijnt wel zo te zijn. Nou goed, die is Toebak Leef, fijne toestelbaas staan Het is tijd voor een stukje muziek. Straks de te berichten en een stukje geschiedenis. Ho, ho, ho. Hier zie je de nieuwe single van Blossoms, Keeper. I wonder through these clipje hierbij doen. Daar nou, weet ik veel. Ik heb helemaal geen idee meer. Weet je wat? Uh, Liefdesverhaal en verkleden we ons allemaal in, in rare pakken. Well, joh, doe dat maar dan. Ik heb ook helemaal geen andere inspiratie. En zo is de nieuwe videoclip van uh, deze Blossoms. Uh, The Keepers ze hebben een nieuwe serie uit Foolings Loving Spaces. Zo heet de nieuwe CD van hun en die is uh, best wel grappig. Dus even om twee. Het is kwart over acht hier in uh, Zandvoort. En ik zat het even te kijken. Gaat het gaat natuurlijk allemaal over Minneapolis waar dus uh, George Floyd uh, met... Uh, ja, neergelegd. Uiteindelijk werd zijn keel werd dichtgeknepen door een knie. En een gast met zijn hand in zijn zak. Het zag er allemaal zo echt uit dat je denkt: kan dit echt, joh? Kan dit? Dit wordt gefilmd. Zie je niet dat het gefilmd wordt? Gast, doe het anders. Maar nee, hij bleef maar doorgaan. En uiteindelijk, een paar, nou, een paar uur later, was deze man gewoon dood. Dit, dit doet me denken, omdat er nu zoveel rellen ontstaan. En dat gebeurde in 1965, op 11 augustus. Was er ook een aanhouding van een jonge zwarte man? Die, was hij nou dronken? Ja, die agent? Ik weet het niet. We houden hem aan. En op een uh, gegeven moment, dan houden ze hem aan. En er kwam iemand anders, kwam er nog bij. Het liep een beetje uit de hand. Iedereen ging zich bij bemoeien, want hij had helemaal niet gedronken. En uiteindelijk uh, ja, werd er geslagen. En toen is er dus vijf dagen lang brandjes, plunderingen, uiteindelijk 34 doden, duizend gewonden. Ja. En uh, dan zei je: denken van waar gaat hij naartoe? Dit gaat uiteindelijk naar Botstacks. Daar is ooit een album van gekomen, een concert. Dat was in 72, dat was veel later. Om er geld in te zamelen, om mensen te helpen. Maar ik had echt 200 miljoen eigen dommen zijn verwoest toen. Hè? 200 miljoen. Gewoon die hele Zuid-Centraal Bots is, is los eens. Was, dat is gewoon bijna helemaal afgefikt. Door eens een aanhouding. Dus ik denk, wat was dat echt nodig? Nou, er was zoveel ontevredenheid. Huizen tekort, banen tekort. Geen respect naar zwarte mensen. Dit doet me er echt zo weer aan denken. En Tijdens die Bots... Um, Festival in 1972, dat is een mooi album van iedereen. Heeft volgens mij wel in zijn kast staan naast Woodstock. Was Jesse Jackson. En Jesse Jackson deed een, een, een toespraak. En daar krijg ik nog steeds een beetje kippenvel. Even goed luisteren: It is a day of black people taking care of black people's business. That is why I challenge you now to stand together. Raise your fist. I am somebody. I may be poor, but I am. En dat gaat zo'n tijdje door. Erg. Ik heb het wel achter, gewoon, echt mensen vertellen gewoon dat je iets voorstelt. Dat je niet een ja. sukkel bent, dat je gewoon maakt niet uit wat je doet, wat, wat je voor baan je hebt, wat, waar je staat in het leven. Je bent gewoon iemand. En eh, nou goed, dat was een hart onder de riem en daar, eh, nou, dat is een hele eh, ja, mooie, uh, ja, noem je dat... Uh, Um, ja, festival. Inspirerend, Inspirerend ja. ja, deze Jesse Jackson. <coughs> nou Manners. ja, het is hetzelfde als dat ik pas geleden ook een, uh, een filmpje zag over een man. Ja. Uh, en, en iemand zei, het was een Twitter, hij was door, volgens mij Erik de Vlieger geretweet. Hij zegt, uh, ik wou dat ik zo'n schoonzoon had of zo. Dat was inderdaad een zwarte Amerikaan. En die vertelde ook wie die was en alles. Ja. En uh, dat hij uh, heel veel, uh, dat, dat hij zei, iedereen die mijn moeder kent, die is er beter van geworden... En, uh, en zo allemaal positieve dingen. En op het eind zegt hij... En nee, ik heb geen strafblad. En Nee, ik heb dit nooit gedaan. En Nee, ik heb dat nooit gedaan. Nou, het oh, ja. is inderdaad dat vaak uh, wordt het gelijk van... Je ziet iemand, hup, stempel erop. In dat hokje moet jij, want je hebt die kleur. Ja. Dus. Ja, en, uh, ja, ja, ja. en nee, ik woon niet in een ghetto. En, en toen bleken ze ook blanke ouders te hebben. Ja. Dat hij was geadopteerd. Dat, dat is helemaal raar natuurlijk. Ja, hoe kan dat, dat nou kan toch? Dat al Dat moet ja. je toch even uitleggen. Toch zo dik nou. of zelf of zo. Ik ja. weet het niet. Maar uh, het is... Uh. <laughs> nou goed, het is, uh, het, het is een rare tijde in Amerika gewoon. Uh. Ja. En iedereen probeert er een van te maken. Ook nog gisteren uh, in de, de M volgens mij. Nee, op één was dat volgens mij. Was, uh, ik ben zijn naam even kwijt. Maar goed, die... Uh, echte... Paul misschien? Nee, nee, oh. nee. Die is er lang al niet meer natuurlijk. Maar in ieder geval, die legt uit hoe het precies zit in Amerika... En dat het toch jarenlang kan duren, zoiets. Nou goed, we kijken ook even de wereld nu... wat er allemaal voor uh, gekkigheid gebeurt. Dat zag ik nou net? Een automobilist in In een de plas. shit, man. In de, de shit. shit? Wat is ja, dat echt? dan? Ja, ja was, uh, het, is ook, het blijft natuurlijk geen goede combinatie, hè. Uh, alcohol drinken en rijden. Maar deze bestuurder van de auto... belandert de hoogte van een melkveebedrijf... met zijn auto in een grote plas vloeibare koeienmist. Oh mijn god, mm. die auto kan echt gewoon weg. En De arme man, die moest dus ondertussen de politie bellen om zich te laten bevrijden. En het was rond uh, half twee s'nachts. Ja? Ze kreeg de politie die oproep. En het uh, uh, was ook in Amerika in Sacramento in de Verenigde Staten. En hij zei: mijn auto is helemaal aan het onderlopen. En toen we vijftig vijf minuten later plaatsen kwamen, bevond de man zich nog steeds in de wagen. Echt waar? En die was gedeeltelijk al ondergedompeld in de grote plas. Stron. Menor. Ja. Het doet bedenken denken aan de scène van Back to the Future. Ja, staat die. Er ook zit in de chin? altijd, ja, altijd drie, drie films. In elke uh, film komt dezelfde scène dat die gast tegen een wagen aanrijdt. En dan krijgt hij een in zijn auto. Uh, ja, dat ja. Is, dit is echt zo'n scène. Ja. Uh, ja, die agent die zei ook al van, nou, volgens mij was hij dronken. En hij heeft eerst twee uur lang tot aan zijn nek in de stront gezeten. En toen hebben ze uiteindelijk gearresteerd. Nou ja, het is ook wel een beetje goor... om niet dat man dan weer mee te nemen in je auto. Oh mijn god, Hè? Of, uh, loop ja. maar achter de politiewagen. Nou ja, laat het een waarschuwing zijn... voor wie rijden wenst te combineren met het drinken van alcohol. Uh, dan dus, zit je echt diep in de shit als je dit gebeurt. Ah, jullie geur krijg je echt nooit meer uit, uh, nee. oh. Ik kan me nog herinneren... Me, dat, ik, dat ik een kledingstuk in een mes had gekregen. Uh, dat, uh, ja. Bij de, de buur die hadden... Nee, echt, dat, dat, dat, weggooi maar, daar kan niks meer mee. Nou ja, even, goor, als hij even... thuis komt, zegt de vrouw... nou, dan wordt de logeerkamer voor de komen een paar jaar... Je, je komt niet naast me liggen. Nee. Lijkt wel of met een koe in bed ligt. Nou, even meer respect voor de koe, hè? Sorry. <laughs> een koe is nog, uh, <laughs> nog wel aardig en lief, maar zo'n ja. dronken man die ook nog naar de stront rijdt, Nee, dat... Wegwezen. Daar, daar pas ik voor. Goed, het is tijd voor een nieuwe single van... Jawel, Nothing But Thieves. Dit is zo'n goed geluid, wat ze hebben ontwikkeld, hè. Die is wel elke, in elke plaat te vinden. Maar goed, dat vind ik eigenlijk op baat ook goed. Wat is dit fijn. Fly on the wall. I saw you down in the neighborhood. And I understood. Spiritual hand over that I can shake. It's getting warm and I can take into the swasters. It's been a place we only got each other. I'm not feeling lonely It just can't be langdradig en lollig. Toebak leeft. Uit. Ja, en uh, dit is dit te vinden: Fly on the wall. Oh ja, yeah. dat ken ik wel. Ja, precies. Precies, klaar ik die Goed, en daarvoor trouwens de een nieuwe single van uh, Nothing But Tears. Ze hebben een ding uh, single uit, ja, nog geen album. Dat uh, zit eraan te komen. Everybody is going crazy. En dat lijkt het ook wel een beetje als je de wereld inkijkt. Dat het allemaal een beetje er raar aan toe gaat. Nou goed, hij is uh, aangeschoven vandaag. Ja, goedemorgen. Yeah. Goedemorgen, met bril vandaag. Wanneer ja, met nou, bril, ja. Ja, is dat zit uh, kort dat je een bril draagt of niet? Nou, ik heb altijd al een bril gedragen. Oké. Okay. Ja, omdat als ik geen bril draag, dan uh, zie je niks. Ik heb geen 5, uh, dus dan zie ik echt niks. Oh, wauw. Niet okay. oh, dat is maar ik bitter. heb normaal altijd uh, lens in. En ik heb gisteren een nieuwe bril opgehaald. Dus Oké. Okay. Nou, het is wel uit. helemaal het montuurtje momenteel. hè Het zijn weer grote glazen, hè? Ja, ja. Het, ik was toen het, het, zo blij dat ze eindelijk weer een beetje kleiner werden. Maar ja, nu hoef ik niet meer. Maar uh, ja, nu, ja, het uh, zijn die weer wel heel groot. Nou, ja, nu laat je het klinken alsof het echt zo'n flybril is van, uh, van Bono. Dat is het ook weer niet, hoor. Ja, nee. Nee. Het zijn wel behoorlijk grote glazen. Dat is uh, zeker. Ja. Ja, nee, ja. Dan kun je er nee, later vond. ooit nog zo'n een leesbrief van laten maken. Uh, ja, Had, geen je, leesbrief denk ik. Een een je thuis pennen, van later dat je, gewoon je aan de onderkant zo'n... Zo een apart glaasje erin. Ja, een Ja. En, dan, en dat, dat je dan ook echt dat glaasje ziet zitten. Weet je ja. Wel, dat, uh... Hou van de helft je Ja, ik zie het er nog voor Ja, het zijn echt van die brillen. Die wil je echt niet hebben. Alleen als je heel, heel erg oud bent. Goed, het is dus, zaterdagmorgen loopt tegen half negen. En uh, straks onder andere ook de, de Zandvoortse berichten. Uh, God, was dat. Ja, daar ging zijn bril. voor. Nou goed, uh, nou, we geven jou het woord dan nu. Je oh, schrijft er meteen dus... een woord. Ja, of heb je nog niet de school, uh, ja. de wereld ingekeken? Nou ja, uh, wat ik wel. Uh, um... Ja, uh, interessant, uh, ook wel lichtelijk beangstigend nieuws vond... Uh, is dat RIVM uh, toestemming krijgt om uh, geanonimiseerd... Uh, ge e ge yeah? uh, gegevens van uh, telecommasten uh, mogen gebruiken... om te bepalen uh, of maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus... versoepeld of juist verscherpt moeten worden. Het uh, kabinet uh, maakte dat uh, euh, met een tijdelijke noodwet mogelijk... Ja, ik vind dat toch wel een beetje ja, beangstigend. Maar wat houdt het precies in? Wat, wat... Nou ja, je hebt zeg maar de zendmasten. En in principe weet uh, kun je, uh, naar aanleiding van waar de zendmasten staan, ja. uh, kunnen ze, uh, en de afstand zeg maar, die, een, een, die de straling uh, moet afleggen, kunnen ja. ze bepalen waar jij je op dat moment bevindt. Oké. Okay. En uh, die gegevens... Uh, uh, die mag nu, het RIVM, mag die inzien. Weliswaar uh, anoniem. Yeah? Maar toch, ze mogen ze inzien. En daarmee kunnen ze bepalen of uh, bepaalde plekken druk zijn. Uh, oh die nu. Uh, ze meten jouw telefoon waar je bent. Maar dat is een anoniem telefoontje dan. Dus ze zien niet de IP-adres of ze zien niet. Nee, niets. Dat, dat zien ze nee. niet. Dat laatste stukje knippen ze eraf. Echt waar. Zeggen ze altijd. Ja. Echt ja waar. En, de, en dat stukje vind ik dus altijd een beetje eng. Ja, bij dit ja. soort dingen. Want ja, nu is het dan een noodmaatregel. Ja? Maar bleef het. Ja, blijft o, de hoe, lang blijf, hoe lang blijft de, no, de nood zeg maar. Ja. O, het knopje is aan blijven staan door de jaren. Ach, helemaal vergeten. Het ja. is een beetje het kwartje van kok, zeg maar. Oh ja, ja is, het kwartje van kok, dat is een goed vergelijking. Als jij ja. deze uitdaging kent, dat is ver voor jouw tijd. <laughs> dat is ver ja, voor is, jouw is, tijd, ja. Dat is ver voor mijn tijd, maar ja. het is wel altijd eentje die veel gebruikt wordt als, uh, als het over dit soort maatregelen ja. gaat. Uh, toch wel als voorbeeld wordt gebruikt wat... Uh, veel mensen het toch wel aanspreken. Ja, dat klopt. Het is gewoon nog altijd bijgebleven. En ja, het is ook wel makkelijk. Kunnen we kunnen alles terugmeten. En als we dan over keer met criminelen te maken hebben. dan kunnen we ook een telefoon weer nakijken waar ze geweest zijn. En dan kunnen we heel veel rechtszaken misschien voorkomen. He? Ja, en dan kun, en dan kun je alibi's makkelijker checken. Ja, dus het uh. heeft alleen maar voordeel. En natuurlijk kan er wel dingen doorheen slippen. En ik denk, ah, dat is niet helemaal goed gegaan. Maar dat is één op. Uh, ja, ja. Op dit moment is het dus nog anoniem uh, en ik hoop dat het, dat het ook zeker blijft. Uh, maar ja, de vraag is, uh, is de volgende. Uh, we hebben natuurlijk moeten op een gegeven moment uh, gaan traceren wie, uh, wie met wie in contact is gekomen. Ja, zeker. Ja, dat dus. is uh, op deze manier natuurlijk als, als er wel. Ik weet niet of het mogelijk is overigens, hoor, om dit uh, uh, niet anoniem of uh, om dit uh, zeg maar met jouw persoonlijke gegevens erbij. Maar ja, ik kan me best voorstellen dat die mogelijkheid er wel is. Maar dat durf ik niet met zekerheid doen. Wij geloven op hun woord gewoon, maar dat het... Ja, het zal wel goed zijn. Dat heb ik heel vaak. Maar als je er langer over nadenkt, je denkt... Ja, maar eigenlijk kan het niet. Een mobiel kan allemaal nagemeten worden. En dan zullen ze het laatste stapje van... Dat IP-adres naar jouw naam zullen ze niet doen. Dat zullen ze eraf knippen. Echt waar. Ja. Ach, vergeet het dan? Ja, ik geloof het niet. Nou goed, ik kijk nog even naar Jolande met. Uh... Ja, ik heb wel... Uh... Ja? Het is wel grappig. Ze hebben in... Uh... in Japanse dierentuin... Hebben ze plusje carpibara's ingezet. ...voor social distancing. Want ze, ze willen dus gewoon dat in het restaurant... ...dat mensen dus gewoon een plek nemen. En ze hebben dus eigenlijk op alle plaatsen... bij iedere tafel hebben ze gewoon twee... ...plusje capybaras neergezet. Capybaras? Ja, dat zijn die, uh, dat zijn die grappige... Die Grote lijkt Die lijken motten. een beetje op soort, soort hertjes of zo-achtig. Weet je, Het, het lijkt meer een hertje, Een hertje met een gezichtje. Ja, dat is ooit iets. Dus ze dus hebben ze uh, samen gedaan en is dit uitgekomen. Maar ze hebben dus zo gedaan dat je dus inderdaad... Uh, uh, ...niet... Uh, met elkaar, naast elkaar zit. Okay. Maar toch een beetje distancing houden. En dat vind ik eigenlijk wel een hele goeie. En wat je wil een beetje krijgen hierbij. Net zoals het gebruik van winkelmandjes. Een winkelmandje in je hand. Ja, en die geef je weer door. En ik maak hem niet schoon. Ik me anders maak hem wel schoon. Met zo'n capibara, leuk naast je. Oh, is het wel leuk. Even ze wel allemaal aaien. Even aaien. Ja. En iemand anders zit er ook aan te aaien. Oh! Ja, inmiddels oh, ja. is het wel een beetje bewezen al. Ja? Dat de besmetting niet zo via oppervlakte komt. Maar nee, meer gaat... via de aerosolen, hè? Oh ja, het gaat ook niet ja. via van dieren op mens smeren, geloof ik. Dat, niet, wel. Dat, dat wel, wel. hè? Of ja. een dier mensen. Moest dit is toch een dier of niet? Geen vleermuizen aaien. Nee. Denk ja, al Ja, ho, ho. Dit is discriminatie van vleermuizen. Niet elke vleermuis draagt uh, de virus bij zich, hè? Nee, het nee, nee. Nee, nou goed. Je begrijpt het al. Straks is Antwoord zijn berichten. Dat is een grote hit, alweer jaren geleden. Misschien wel tien jaar geleden. Ze hebben een nieuwe single uit. Alleen, oh nee, nieuw cd zelfs. I can't feel you're forgetting me. Ja, yeah. nieuwe friends. Dat hoop je dan maar weer op, hè? Ja, als je vergeten wordt aan de ene kant, moet je weer nieuw maken aan de andere kant. Geek, het is er weer tijd voor. Toebak leeft. Nieuws uit Zandvoort. Yes, we kijken even Zandvoort in. En natuurlijk gaat het overmorgen beginnen. We komen uit de lockdown, tweede dag. De horeca gaat dan om 12 uur open... En ja, ja, Nederland schijnt te draaien. 60% op uh, de economie schijnt te draaien op de horeca. Nou, dat geloof ik graag. Dat is echt heel veel, had ik niet begrepen. Goed, er is hard gewerkt om uh, met passen en meet om alle dingen voor elkaar te krijgen. Uh, er is een idee om de Haltestraat helemaal af te sluiten en dat helemaal, uh, helemaal allerlei terrassen daar te gaan uh, maken. Dat is nog niet door het college uh, gekomen, maar iedereen schijnt daar wel mee wel mee eens te zijn dat hij denkt, ja, we moeten toch... de horecaondernemers een beetje ruimte geven. Dus daar wordt toch over gepraat. Ja, verder, mag ik je wat vertellen? Nee, Want ik uh, zit midden in... Ja, zo, maar, maar, maar het gaat hier over. Dat ja? het nu vanaf gisteren op de gemeentelijke website staat. Ja? Dat de gemeenten... Uh, de horecagelegenheden mogen mogen inderdaad, de Haltestraat, die wordt ook okay. En Mensen mogen dus inderdaad okay, de terras te uitbreiden. Ja. Oh, prettig, heel goed. En het is in Harlem ook zo, op de botermarkt en zo. Hebben okay. jullie al gereserveerd? Nee. nee. Nee. Ik nee. blijf nog even weg van het terras hoor. Ik hou nog even vol gewoon, zeg maar. Ik ja. doe, doe het er hartstikke goed om. Ik doe het er hartstikke goed om, er, uh, niet op de crew. Dus niet meer kocht. blijf thuis, hou vol. Maar ja. hou vol, ik blijf toch thuis. Ik blijf toch <laughs> thuis, zo ja. ja, goed. De chin Chin is ook open als Stappersbar en een cocktailbar. En het grappige is, uh, um, Café Nuf is ook open. En daar was sowieso een hoop te doen over het Café Nuf, geloof ik. Uh, ja, want... Stond te dat, koop? Dat stond te koop. En hè? In één keer was daar een terras en daar hing een spandoek. Er stond op... Uh, uh, Zin in... Uh, uh, Zin... Uh, nee, kom. Welkom bij Zin, stond erop. En dat schijnt dat Bart Schuytema. Van de overkant, die heeft dat terras gewoon gehuurd. En iedereen dacht van, heeft hij het erbij gekocht? Huh? Hoe zit het nou? Nee, hij heeft het, uh, al de gerucht uit de lucht gehaald. Hij zegt van nee, ik heb het gewoon even gehuurd voor deze dagen. Ik denk, ja, ik moet ruimte hebben. En dat kon. En verder uh, makelaar Timo Greven. Timo Greven heeft nog even gezegd, er zijn geen actuele zaken rond Café Nuf. Dus er is dus nog niks uh, uh, voor de toekomst uh, gepland. Dus nou, wat nog meer uit antwoord? Ja, in een woning aan de Vondellaan heeft uh, vrijdagavond een brand geboet. Rond uh, 20.10 uh, uh, brak de brand uit in een keuken en werd uh, de brand weer geanameerd. Even later zou duidelijk worden dat de brand mogelijk is aangestoken door de bewoner. Zowel de politie als brandweer kwamen met meerdere wagens ter plaatse. De brand werd opgeschaald naar middelbrand. En maar de brandweer had het gelukkig vrij snel onder controle. De actie kreeg veel bekijks van de buurt. Dus ik hoop wel iedereen anderhalve meter. De politie zette de woningen af met linten. En uh, ja, daarna is de, de bewoner aangehouden. Omdat uh, hij zou uh, ruzie hebben met zijn vriend, vriendin. En uh, ook uh, hebben gedreigd om de woning in brand te zetten. Ja. Dan ga je ver, hè? Echt, ja. want als vriendin ga je dan toch ver, hè? Nee. Jezus. Zeg. Ja, dat, dat, dat, dat je het, je... het zo hoog op laat lopen. Ja. Ja. Het zo op laat, dat je gewoon je vriendin de boel in de brand zet. Nou, dan moet je toch eens een keer echt even wat gesprek aan gaan vragen, hoor. Ja. Jezus. Zeg, nou. Ik lees Waarom? hier uh, dat uh, muziekfestivals in het centrum niet doorgaan dit jaar. En uh, al jarenlang... ...organiseert de stichting Zandvoort Evenementenplatform, oftewel ZEP, muziekfestivals. Maar uh, ze hadden echt mooie festivals staan. Maar helaas, in eerste instantie werd nog gemeld dat conform de richtlijnen tot 1 september... ...zeker geen festivals zouden plaatsvinden. Maar in Zandvoort op zondag bij, uh, bij onze radio heeft Ron Brouwer van Laurel Hardy bekendgemaakt... ...dat uh, de festivals in september ook niet doorgaan. vind ik er persoonlijk erg jammer, want... Uh, de, de, joh, er wordt steeds meer bekend dat buiten dat de besmettingskans uh, praktisch nul is. Ja. Dus uh, denk ik van, waarom kunnen die buitendingen dan niet doorgaan? Dan kan je toch even lekker verdienen. Ja, je zit wel met de wc's binnen. Yeah. Maar uh, ja, de, de, ze, ik nou. heb ook gehoord dat ze met stoplichten willen gaan werken bij toiletten en zo. En, uh, weet je, dan, luiers, uh, kunnen we kunnen gewoon gaan luiers aan gaan dragen. Ja, ja, nou ja, voor mannen die kunnen buiten sowieso altijd passen op die, kolonnen. Ja, dat, dat die kolommen. Ja, dat is ja, maar er komt ook nog allerlei arizona -vrij, dat je denkt, Nou, die ja. wil ik ook niet inademen. Nee. Nee. Maar nee, dat heeft niks met corona. Ik zeg, luiers, kom op zeg. Daar hebben we echt een groot. toch een klein gedeelte van. Mondkapjes en luiers. Mondkapjes. Ja, dan krijg je alle kanten. Gewoon kant als je dicht. ergens binnenkomt, een mondkapje en alles, een luier. Ja, aan alle kanten ah. stoppen en dan gewoon even volhouden. Ja. ja wil ja. je nou wat, dan moet je inleveren gewoon. Ja, ik denk zelfs als uh, Tomorrowland en al die festivals al die ja, dus, buiten. Ik ben het echt. mag gewoon door. Ik heb wel smes geluisterd. de platform waar heel veel. En het schijnt dat Bill Gates achter alles zit. Ja, ja, zeker. Bill zit achter alles. Goed, stil in Zandvoort. Dit weekend start een foto-expositie in badplaats. En dat is badplaats in coronatijd. Je probeert echt overal een uit te slaan. Dit hebben ze ook weer gedaan. Ze hebben een fotodocument gemaakt... Van, van uh, 25 fotografen. Er zijn echt wel 130 foto's ingestuurd. Hè? Die, zeg maar, die uh, ze moeten gigantische selectie doorworstelen. En het moest artistiek zijn, het moet realistisch zijn. Nou goed, dat was de oproep van Heli Jansen van het Zandvoort Museum. In samenwerking met uh, ZFM hebben ze er nog een videoanimatie van gemaakt ook. Kijk even op TV-kanaal Zico40 en YouTube. Maar goed, dus, uh, in, het, uh, in, het, in het centrum van Zandvoort staan dus allemaal foto's, 25 stuks. En uh, die geven dus uh, Zandvoort uh, weer in coronatijd. Nou, ik ben erg nieuwsgierig. Ja, ja. ik ook. Uh, nog meer? Nee? Ik kan nog wel melden dat aanstaande maandag... het raadhuis van Zandvoort gesloten is vanwege de Tweede Pinksterdag. Duh. Ook is de gemeente die dacht... <lacht> de telefoon is niet bereikbaar. De meldkamer van de handhaving is wel bereikbaar. En de afvalinzameling is verplaatst naar vandaag. Dus denk, denk erom. Als u inderdaad een... Uh, uh, een rol emmer die opgehaald zou worden op maandag... zet hem vandaag even buiten. Oké, okay. op zaterdag. Want het is toch vroeg genoeg, dus uh, ik denk dat het moet lukken. Dat ja, zou nergens kunnen. Het is dus nu tien over acht of acht half uur. negen, dus het moet lukken. Nou goed, zullen dus we hierbij afsluiten? Ja. Ja! Yes! Ja, we hebben zo weer tijd voor een lekker stukje muziek... op die radio, de Bongo Club. Ja, ik was er gisteravond nog. Dat was, dat, was echt, dat was echt zo jammer. <lacht> ik weer een stukje muziek gedraaid thuis. En dat heet de Glorious! But to honor your memory, I promise I'll try to. We're the kids who were falling behind. Nee, al jaren niet meer. Maar goed, dit is een beentje die hebben natuurlijk een glorious een nieuwe single uit de NIO hier in de zaterdagmorgen gevallen. Toestelbaan staan, Toepak Het hele team is er weer compleet. Ja, we zitten hier met de drie tegen u aan te En we kijken even de wereld in. we kijken even de telegraaf. Ja, mijn uh, dochter heeft meegedaan met, met het vaste. Alleen nog even driepjes van boven. Ik mag stoppen! Hoezo? Ik ben al gesteld geworden. Nou, dat hoef ik allemaal niet te weten. Maar ik zeg, ja, maar hoezo dan? Ja, dat volgens het uh, vaste moet je dan stoppen, want dan ben je onrein. Ik zeg dan word je eigenlijk gewoon eruit gegooid. Dan word je getist. Word je als vrouw niet serieus gaan om met je bloed... dan kan je er niet vasten. Goed, maakt verder niet uit. Later is ze er gewoon ingestapt. Mochten ze weer, wel weer even meedoen voor de vorm. En uiteindelijk heb je natuurlijk het suikerfeest als afsluiting. Dan gaat iedereen zitten vol roepen we dan met z'n allen. Nou goed, in de gevangenis in Den Haag... en uh, nou goed, de, de PI-krimpen aan de IJssel... Uh, dat, is een, dat is een gevangenis strenge maatregel hebben ze daar. En dan mochten ze niet met z'n allen bij elkaar zitten. Maar... Voor het suikerfeest werd uitzondering gemaakt. En dan zou je denken: nou ja, goed, het is een besloten club. Vrienden en kennissen mochten niet naar binnen. Mensen van buiten mochten niet naar binnen. Dan mogen ze misschien wel bij elkaar komen. Nou, in het begin mochten ze nog wel een beetje op afstand zitten. Uiteindelijk hebben ze dus 50 personen uitgenodigd. Groepen van 50. Uit andere gedeeltes. Dus onnodig bij elkaar gezet. Dus dan zou je denken. Is niet echt nodig, maar dat, uh, dat zou kunnen. Uiteindelijk is dat allemaal niet volg volgens de regels. Je mag met 30 personen bij elkaar zitten. Uh, onder een of andere kerkbijeenkomst. Uh, uh, en uh, ja, dit, deze hebben gewoon wel erg de re regels aan een laars gelapt. En vooral Wilders is woest. Dat krijg je als die slapplingen en islamknuffelaars... van de CDA-minister Grapperhuis de hele dag moskee moskees bezoek en aans aansluit daarbij. Nou ja, goed. Het is ook wel een beetje raar. Dat je denkt, van, waarom zei dit dan... Onnodig doen, mensen bij elkaar zetten. In ruimtes, als het nog op een binnenplaats is, zou je ook nog denken van oké, okay, ook goed, maar gewoon binnen, weet je wel. Doe dat, dat doet nou niet. Nee. Maar, ja, maar voelt... het enige vind ik wel van dat binnen, ja? Ja, het is snel prachtig weer. De zomer is echt aangebroken, kun je wel stellen. Ja. Maar ja, straks is het wel oktober. Herfstregend. Ja. Iedereen zit binnen. doe die deuren maar dichter, want het waait zo tegen elkaar in en zo. En, uh, ja. Ja. Ik heb gisteren dan wel een interview gehoord van, uh, van uh, Maurice de Hond en uh, Kees de Jong of zo. Dat ze het erover hebben. En, maar er is wel iemand die had iets gevonden, een apparaat. En dat maakte dus een soort uh, zonne... Weet het? Uh, UV-straling. Maar dan, veel sterker dan dat het normaal is. Je kan er niet in kijken. En dat zou dan wel helpen. Binnen. Oh, dat moet je voor je, uit, uh, eigenlijk voor je gezicht zetten. Een beetje alles. Wat nee, je dat je gezicht gaat komt. gewoon in die ruimte. Voor de, oh, uh, die voor die de lucht die nee. binnengepompt wordt en weer naar buiten. Nou, ik heb dus wel eens waar? volgens mij, ik heb, plantenspuit zou me volgens mij ook wel helpen. Ze zeggen ook altijd, luchtvochtigheid. Als die uh, echt goed nat is, dan, dan schijnt de uh, virus ook neer te vallen. Want De envelop waar het in vervoerd wordt, gaat dan nat worden en dan plop. Dus ik zie dat ik denk, als ik bij mensen komt, zie ik ook met die plantenspuit er tussenin. Ja, hou eens op. Tss, tss. Ja, ik zeg ja. Ik wil gewoon mezelf beschermen. Tst, tst. Ja, ja. ja. Je kan ja, ook je, gewoon ramen openzetten. Ja. Ja, weet je Wat ook helpt tegen corona? gewoon lekker zo met kwik spelen. Kwik? Zo, ja. Weet je wel, wat vroeger in uh, thermometers ja? en zo zat? Oh ja. ja. Gewoon even goed uh, in je handen houden. Gewoon even een uurtje. Uh, ja, uurtjes ja maar dat neem je op via je huid en ga je ja. dood door kwikverrichtering. Ja, precies. Maar ben je eerder dood, dan. je? Een... Ja, dan ga je eerder maar dood. Dan, weer. Dan, ja, dus, Jezus, dat ja. zijn toch altijd creatieve oplossingen. Je zou echt er. gewoon niet opkomen. Ja, goeiemorgen zeg, botverdorie zeg. Nou, ik zie dat Marken zich helemaal ergens in verdiept hebben. Ja, Heb je een meer word, radigheid? Ja, ik, nee, ik was maar even in de foto's uh, aan het verdiepen. Oh ja, natuurlijk, dat is een ding. Als we, als we toch over dingen die, uh, die levensgevaarlijk zijn, ja. dan kunnen we het wel even over uh, 5G hebben natuurlijk. Oh ja, die masten. Uh, ja, levensgevaarlijk. Ja. Nee, uh, in, uh, uh, in uh, Engeland kun je nu een, uh, een apparaatje kopen, uh, kost 375 euro. Het lijkt een beetje op een USB-stick. En uh, ja, die, dat zou een uh, blokkade zijn tegen 5G-straling. Nou hebben onderzoekers van het uh, Pentest Partners uh, uh, onderzocht uh, wat het uh, apparaatje nou daadwerkelijk uh, doet. Yeah? En uh, ja, conclusie is uh, ja, precies uh, niks. Okay. Is gewoon een uh, goedkope USB-stick. <lacht> je betaalt er 375 euro voor. Uh, en, uh, je ja. voelt je wel beter, maar het helpt niet. Het is uh, placebo-effect. Het uh, USB-stickje heeft een, een ongelooflijk uh, grote uh, uh, opslagcapaciteit van 128 MB. Dus, uh, 128 MB nog? MB. Oké, okay. ja. geen uh, terabyte, maar MB. Oké, okay. ja, nee. goed. Ja, het, uh, en hoeveel is je al uh, verkocht? Dat vraag ik me dan af. Nou ja, eh. Uh, uh, ja, dat staat er dan weer niet bij. Dat is, dat dat is een, is een jammer. beetje jammer. Ja, ja. goed, dat moeten ze misschien nog in kaart brengen. Nou ja, goed. Mensen, echt, je hebt creatievelingen, hoor, die echt aan deze crisistijd heel veel geld verdienen. Oh, oh je kan, uh, goed nieuws, je kan er ook drie kopen. Ja. Tegelijkertijd. Kost je maar uh, 1065 euro. Maar dan kun je wel je hele huis beschermen, denk je. Tegenstraling. Ja. En dat apparaat straalt zelf niks uit? Nee. Nee. Gewoon uh, <laughs> Dat, ho <laughs> Dat hoop je dan maar. Jezus, nou, nou altijd stralingen. Nee, nou, je begrijpt het wel. Uh, goed investeren, goed uh, cadeautje, in ieder geval. Ja, voor ja, Sinterklaas. Voor Sinterklaas. Zit, nou, nou wat een beetje vroeg. Dit echt niet zo gek. Sinterklaas en zijn. Uh, ja, wie komt er mee? Dat is de vraag.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 Then give it to me, give it to me, give it to me Then I said, take it, take it, take it I said, didn't we do this really? Shouldn't we have wait waited, waited You're making faces Probably so mad We're in the ocean Waves are rolling in your eyes Pulse is high The heartbeats We're being called To the other side Girl Lost in the vibe. Our clothes are always feel so good inside Girl It's been oh so long What's the reason why we should do this tonight? Spend the, night, spend the night, spend the night, spend the night, spend the night. So much you won't see without open eyes. Close eyes, close sight, close eyes. Is bringing in what's this tone of bringing in? Your eyes are twinkling, my limbs are tingling. You are my synonym, you're my is world. All this adrenaline, melting lessons. Like your heartbeats would be in call to the other side. Girl, Lost to the body. It's girl. Girl. girl It's been oh so long Since we've been away from home With All the bugs, every last one gone Let's believe when in this shit It's been oh so long Since we've been away from home Deadmau5 and the Neptunes It's like a niffus en dat heet uh, Pornokertie. Nou, ja, zoiets. Ik kan het niet uitspreken. Maar goed, dus, uh, er zaterdagmorgen fijn de toestel op aanstaan. Ja, zeker. We dachten even tijdelang tijd lang dat echt... Don't ja, we dachten even dit, hè. Je zult worden defeated. Ja, dat, uh, dat dachten we gewoon. Maar het schijnt allemaal mee te vallen. Het wordt, er steeds, uh, wordt steeds meer losgegeven. En uh, we hopen we niet dat we natuurlijk nog een niks slag krijgt. Dat het toch nog even opleeft. Nee, we begrijpen natuurlijk wel waar het allemaal over gaat. Oh. Ik ga het niet doen. Maar. Goed, verder. Het is uh, de zaterdagmorgen. En de schrappige. Ja, ik zat gisteren even naar uh, uh, Rutte te kijken. En toch ja, gesprek met de minister-president. En dan toch denk ik van. Echt waar? Ik was echt verbaasd. Hij zei weer iets. Uh, heeft u eigenlijk zelf wat met op vakantie gaan? Ja, tuurlijk. Ik ben, ik ben in de kern heel lui. Ik vind het heerlijk om weg te zijn. In de kern heel lui? Ja, ja, ja. Oh. Echt waar? En dan ga ik even want het gesprek heb ik helemaal niet meer, uh, helemaal niet meer meegekregen. Uh, lui, ik? lui mensen zijn goed, hè? Maar uh, ik dacht, uh, je, wat zegt hij nou? En toen was het gesprek al over, dus ik heb, ja, ik heb gewoon terug moeten kijken nog. Ik denk van, Wat? In de kern is hij heel lui. Ja. Dat wil wat zeggen, dus hè? Dat als is Dolce Far als... Niente. Dat is de Dat we zalig niets doen. Oh, zalig niet. Maar als je hard gewerkt hebt, is dat dan ook heel heerlijk om dan gewoon lekker ja, maar te maar Volgens doen. mij legt zijn standaard zo hoog. Ja. De, als hij denkt dat hij zelf lui is, terwijl hij helemaal niet lui is, dan kan je nagaan als hij zich. ...voor de duizend procent gaat inzetten. Maar man, dan vliegt hij tegen de kant op gewoon. Dus er zit nog genoeg energie in deze man... ...om de, uh, onze die crisis, crisis vandaan te halen. Dat is zeker waar. Goed. Ja, nou ja. Nou ja, Als we het dan toch over uh, politici hebben... Yeah? ...dan uh, kunnen we het ook nog wel even over Donald Trump hebben. Uh, als je denkt... Uh, uh, nou, ...het kan niet zo zijn dat hij echt met iedereen ruzie kan maken. Nee? Dat kan toch? Hij oh. heeft namelijk ruzie met Twitter... Um, ja, ja, ja, ja. Hij, uh, ja, hij heeft al jaren uh, gebruikt... die Twitter natuurlijk uh, om, uh, om zijn... Uh, ja, zijn gram te halen. Ja, om, om, om out zijn... dat klep. Ja, ja. Te braken. Te, ja, maar het meer braken is wat hij doet. Ja. Nou, ja, Het is eigenlijk de enige manier... hoe hij uh, communiceert uh, met mensen. Uh, want ja, de media die, uh, die verafschuwt hij. Die en uh, daar wil hij niet... Uh, um, ja, daar wil hij niks van te mee te maken hebben. Dus hij brengt alles uh, naar buiten via Twitter... Uh, alleen uh, laatste uh, dinsdag sloeg uh, de vlam in de pan toen Twitter een van zijn tweets uh, labelde als uh, mogelijk misleidend. Uh, nou ja, dat ging al aardig uh, de verkeerde kant op, maar vrijdag ging, uh, uh, ging Twitter nog uh, een stap verder. En uh, voor het eerst uh, is een tweet van Trump uh, verborgen achter een waarschuwing. Deze tweet schendt de Twitter-regels uh, voor het verheerlijken van geweld. Ja, het is wel uh, apart, hè? Dan ga je natuurlijk uh, wel speciaal, dan is er een linkje gemaakt, geloof ik. Er is een linkje gemaakt en dan ga je toch, als, als kijker, dat je denkt van, ik ga toch even het linkje uh, ga ik even opklikken. Dus krijg je toch weer extra aandacht. Dus, ja. ja, het is, het is maf natuurlijk sowieso, die platforms, ze kunnen dus ook alles zeggen. Uh, en dat is ook wel raar, op straat kan je ook alles zeggen, maar daar is nog de politie, die kan je aanspreken. En ja, op Twitter, daar is niemand die je aanspreekt. Ja, moet dat niet eens een keer aan banden worden gelegd? En nou ja. iedereen is aan alle kanten... zegt dat, ja, dat is wel goed, maar ook weer niet. Want wie gaat dat dan beoordelen? Moet daar een rechter bij komen? Advocaten? Hoe ziet dat? Het is eigenlijk moeilijk. Ik bedoel, en Twitter heeft nu een eerste stap gemaakt... en heeft dus bij, bij Trump... heeft hij dus uh, aanwijzingen gegeven al. ja nou, ik ben benieuwd. Nou ja, het is natuurlijk zo dat op het moment dat je iets... Uh, uh, op straat zegt... dat ik ja. nu op straat iets heel raars zeg... Uh, dan hebben mensen dat misschien gehoord, maar... ja, dan is het weg. Ja, en ja. uh, op Twitter... zeker zo'n uh, persoon als uh, Donald Trump... Het zinkt rond. Uh, ja, ja dat, blijft, dat blijft gewoon doorgaan. Net zoals... als hij iets uh, opzienbarend zegt... Op, uh, op, als er een camera bij staat... Uh, ja, het blijven publieke personen. Dus ja... Ja, het is lastig, maar goed, het, is, het is goed als ze er, er kritisch naar gaan kijken. Maar ik denk, er moet een soort oppermacht zijn die dat dan gaat. Uh, ja, uh, en als ik fake nieuws uh, aan het verspreiden ben, dan word ik ook geblokkeerd uh, op uh, Twitter. Dus ja, waarom hij niet? Ja, ja, ik het ja maar hij staat boven iedereen. Hij is als een soort god, hè? Ja, dat is zo. Ik vraag me ook zo. af of ik het nog steeds fijn vindt dat hij gekozen is. Ik heb het idee. dat hij er wel klaar mee. God... Ja, maar, ik moeten miniet... denk... doen, wat was hij thinking? Weet je? Ja, maar... maar ik denk dat, dat elke politicus dat wel eens denkt. Yes. Nee, behalve Rutte. Ja, Dacht. ik bedoel, wat zei hij nou? Ja, maar die is gewoon lui. Die is gewoon lui. Ja, ja. ja. die doet niks. Nee, ik geloof er helemaal niks van, hoor die gast. Nou ja, goed. Het is leuk om te relativeren, dat is wel heel erg ook. Nou goed, we gaan even een plaatje draaien voor, uh, voor 9 uur na 9 uur. hebben een stukje geschiedenis.